De Oranjes en uw bedenkelijke keuzes, het feit dat onze aanstaande vorstin eenmalig, of regelmatig, aanzienlijke donaties deed aan de voormalige kardinaal Bergoglio van Buenos Aires, en dat deze kardinaal achter gesloten deuren is verhoord in zaken zijn participatie aan misdaden jegens de menselijkheid tijdens het fidelar regime, waarbij onder andere twee van zijn jezuïten paters verdwenen werd op zijn zachtst gezegd een bedenkelijk beeld op de wijze waarop de oranjes hun familieleden kiezen. Uiteraard staat het maxima vrij om haar geld uit te geven of te doneren aan zaken waarvan zij van mening is dat deze het waard zijn, maar met in het achterhoofd de bedenkelijke rol die Bergoglio tijdens de zogenaamd vuile oorlog heeft gespeeld, is dit wederom niet echt verstandig van deze toekomstige vorstin, maar hier blijft het niet bij. Vast is komen te staan dat Maxima een baan had in de Witwasbank waar haar vader Jorge Zorrigueta de scepter zwaaide. Het geld dat werd gewassen was afkomstig van het Mexicaanse terugkartel. Het kan niet zo zijn, dat vader nog dochter hier niets vanaf wisten, te meer de bank na een justitieel onderzoek de deuren moest sluiten. Het kan ook niet ontkend worden dat Maxima middels haar functie als voorzitter van een organisatie die bemiddelt in zogenaamd microkredieten niets wist van de woekerwinsten die uiteindelijk betaald moesten worden door de derde wereldlanden. Burgers die een dergelijk krediet van haar ontvingen, ten slotte wat betreft Maxima kan niet ontkend worden dat de Oranje familie op de hoogte was. En is over de bedenkelijke rol die Jorges Origoyeta gespeeld heeft tijdens het Fidela regime. Middels naar wij toch wel mogen aannemen zachte druk van boven zijn inmiddels drie pogingen om zo te laten verhoren door een Nederlandse rechter in de doofpot gestopt. Zonder te willen stellen dat Maxima de mogelijke misdaden van haar vader kunnen worden aangerekend, zal hij toch wel vreemd zijn als ons land binnenkort een voorstin op de troon heeft met een imago waarmee de gemiddelde Nederlandse vader of moeder niet blij zou zijn als hun kind met een dergelijke schoondochter naar huis zou komen. Laat staan dat een dergelijke vrouw de echtgenote kan zijn van onze toekomstige koning, hierbij gaan wij gemakshalve voorbij aan het feit of Willem-Alexander eigenlijk wel een rechtmatige troonopvolger is, als wij ons dan richten op te eveneens door Beatrix' goedgekeurde echtgenote Meepel los, à la smit Van prins Friso, een vrouw van wie is vastkomend ten staan dat zij nauwe banden onderhield met een Bosnische crimineel en later met een Lito-Nederlander, dan moeten wij ook daar. Weer de vraag stellen of deze keuze overeenkomst naar buiten toe getoonde zogeheten hoge morele standaard van de Oranjes is. Gaan wij even verder. Over de doden niets dan goeds. Naar de overleden echtgenoot Klaus. Van Beatrix zelf. Dan kunnen wij hem toch met de beste wil op de wereld ook geen vlekeloos rapport geven. Dienstdoende in de Duitse weermacht. Aasend op een vrouw met geld. Om het daar voorlopig maar even bij te laten dan verdient deze keuze ook niet de schoonheidsprijs. Eindigen wij bij onze ex s s gehoren Bernhard, die onder andere met zijn groot aantal buitenechtelijke kinderen en zusters van Beatrix, plus zijn verwikkeling in meerdere corruptieschandalen ons huis nu niet bepaald als een smetteloze familie op de kaart zetten. Toch zijn er ook nu weer zoals wij het reacties zonder artikelen over de pausaffaire weer zeer veel Nederlanders die dit niet In Integendeel. Velen schrijven dat Maxima met het ontvangen geld mag doen wat zij wil, eens, en dat je een kind niet de daden van haar vader aan mag rekenen eens, maar hoe anders zou de situatie zijn, als het niet om een vreemde ging, maar een dergelijke schoondochter zich bij u aandient, hoe anders zou het zijn als er een schoondochter op de stoep staat met nauwe banden met criminelen, hoe anders zou het zijn, als uw schoonschoon -schoon eerst eens informeert of er bij uw dochter wel wat te halen valt. Hoe anders zou het zijn geweest als een ex assessor zich bij u gemeld had met de vraag of hij uw dochter mag huwen? Maar nee, gedreven door een soort maniacale verblindheid spelen deze zaken opeens geen rol meer en zullen duizenden, met vlaggetjes zwaaiende landgenoten, 30 april getuigen zijn van een groning, waar toch op zijn minst een behoorlijke grausluier overheen hangt, ondanks dat de vaderlandse massa media in opdracht van hun uiterste best doen dit alles te verhullen.